Het is slecht gesteld met de brandveiligheid in zorginstellingen. Bij 30% van de instellingen is de situatie zo onveilig dat er direct moet worden ingegrepen. Dat schrijven Rijksinspecties in een rapport dat in handen is van de NOS. Delen van een gebouw zijn vaak niet goed van elkaar gescheiden. Bijvoorbeeld doordat er luchtkanalen en gaten voor kabels in muren zijn gemaakt. Daardoor kan een brand zich snel verspreiden. Verder zijn zorgmedewerkers vaak nauwelijks op de hoogte van brandveiligheidsvoorschriften... en is ook de bedrijfshulpverlening niet in orde. De branchevereniging van de zorginstellingen zegt dat er de afgelopen jaren veel is verbeterd... maar belooft actiever te gaan controleren op brandveiligheid. De Russische premier Poetin moet direct aftreden en de politiek verlaten. Dat heeft Mikhail Gorbachev gezegd, de laatste leider van de Sovjet-Unie. Als Poetin nu vertrekt, zal hij worden herinnerd om zijn goede daden, zei Gorbachev. Hij vindt drie termijnen genoeg. Poetin was acht jaar president en vier jaar premier. In Rusland is vandaag opnieuw gedemonstreerd tegen de uitslag van de parlementsverkiezingen begin deze maand. Volgens de betogers is de partij van Poetin door fraude als winnaar uit de bus gekomen. In verschillende steden gingen tienduizenden mensen de straat op. Het zijn de grootste protesten sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. In maart zijn er presidentsverkiezingen waarvoor Poetin de belangrijkste kandidaat is. De man die woensdag AZ-keeper Esteban aanviel... heeft van Ajax een stadionverbod gekregen van 30 jaar. Dat is het langste stadionverbod dat de Amsterdamse club ooit heeft opgelegd. Over een mogelijk landelijk stadionverbod beslist de KNVB. De man van 19, van wie vandaag werd bepaald dat hij zeker tot donderdag in de cel blijft... had al een arenaverbod van drie jaar voor een eerder vergrijp. Toch kwam hij woensdag het stadion binnen.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 Dat het verschijnsel uitzonderlijk lang was te zien... duidt er volgens hen op dat het iets anders was dan gewoon ruimtepuin. Het weer. Vannacht trekt vanuit het westen regen over het land. Morgen is het droog, maar bewolkt. De temperatuur ligt tussen de 9 en 11 graden. Het is daarmee zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal. Een idee over uw vermogen en het verhaal erachter.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 Binnen zit Pieter van der Wielen. Goedenavond. De inkopen waren gedaan, de bomen opgetuigd. en plots verscheen een fel licht aan de hemel boven Enschede in Groningen. Een kerstster, een teken. Het land twitterde en speculeerde erop los. Het bleek een stuk schroot van een Russische hulpraket. Niks wijze wierook, mirre of messias. Alleen hoog aan de hemel, als een stipje, die ene nog nuchtere Nederlander. André Kuipers. Welkom bij het Oog op kerstavond. 2011, het jaar van de ontevredenheid. Van demonstranten in tenten, van plunderingen in Londen. Maar vooral van de Arabische opstand. Wat begon met een rel om een fruitkar in Tunesië... werd de Arabische lente. Die dictatoren deed vluchten en regimes wankelen. Met vier journalisten die vanuit verschillende Arabische landen... verslag hebben gedaan, blik ik straks terug op een roerig jaar. Een akkoord bestaat altijd uit diezelfde lullige nootjes. En toch klinkt het anders bij elke componist. Dat is de kunst van het orchestreren, zegt dirigent Jurjen Hempel... De koning van het orchestreren dat was Strauss. En Hempel is hier de gast en vertelt erover. Om vijf uur twaalf de oogserie over lichtfeesten in de donkere maanden. En daarin vertelt historicus Gerard Roojakkers... over dat kinniken, de kou en de kerstavond. Maar eerst het nieuws van... Zaterdag 24 december. Leiden, ten af! 3, 2. euro, Een mooi begin van de kerstdagen voor het Rode Kruis. De actie Serious Request heeft dit jaar meer dan 8,5 miljoen euro opgebracht. Het geld is bedoeld voor onderdak, medicijnen en voedsel... voor moeders in oorlogsgebieden. RTL Nieuws had op deze kerstavond een primeur. In de afgelopen drie jaar verlieten 320 agenten de politie... wegens wangedrag, sommigen vrijwillig, anderen gedwongen. De agent die samenwoont met een drugsdealer. Een ander die met ripdeals juist drugshandelaren afperst. Of de agent die vriendinnen met zijn dienstwapen bedreigt. De politieleiding stelt dat het aantal lager is dan in eerdere jaren. Maar desalniettemin nog veel te hoog. Iedere keer als je zo'n lijstje ziet en als aantallen worden opgeteld. dan lijkt het heel veel. En dan voel je je er als politieman zeker niet lekker bij. Iedere overtreding is er één te veel. In Rusland demonstreerden opnieuw tienduizenden mensen tegen de uitslag van de parlementsverkiezingen. Ze eisen dat er een onderzoek komt naar de fraude. De politie voerde sommige demonstranten voor het oog van de camera af. Een heel ander beeld was te zien in Bethlehem, waar heel vredig de komende kerstviering werd voorbereid. De geboorteplaats van Jezus Christus trekt in deze tijd heel veel pelgrims die verdacht veel op toeristen lijken. Het gaat weer goed met de Britse prins Philip. Hij werd gisteren met hartklachten naar het ziekenhuis gebracht. Daar kreeg de 90-jarige echtgenoot van koningin Elizabeth een stent in een verstopte kransslagader. De, de operatie is volgens Buckingham Palace goed verlopen. Wel moet de prins nog korte tijd ter observatie in het ziekenhuis blijven. Goedenavond, dames en heren. De schauspieler en zanger Johannes Heesters is in het alter van 108 jaar gestorven. En zo maakte de ARD bekend dat de in Duitsland geliefde... Nederlandse operettezanger en acteur Johannes Heesters is overleden. In Nederland was Heesters omstreden... omdat hij carrière maakte tijdens het naziregime. De zanger werd 108 jaar oud en trad vlak voor zijn dood nog steeds op. Bijvoorbeeld in 2008 in zijn geboorteplaats Amersfoort. No, En hebben nu aan de telefoon een familielid van Johannes Heesters... Eduard Adema, goedenavond. Goedenavond. Wat was uw band uh, tot hem? Um, nou, uh, de familieband is zo dat uh, hij was een volle neef van mijn moeder. En vooral in haar jeugd heeft zij heel veel met hem omgegaan. En uh, hij was toen een jaar of, zeg maar, een jaar of vier jonger dan, dan mijn moeder... Dus mijn moeder kon echt over moederen. Ze zijn samen in, in Amersfoort opgegroeid. Die band is uh, jarenlang in stand gebleven. En uh, nou ja, dat, het, z, Zij was dus eigenlijk zijn, de beste vriend van, van Johannes Heesters. U heeft hem ook uh, meegemaakt. Hoe, hoe zult u zich uh, um, Heesters herinneren? Um, ik heb hem meegemaakt uh, na de oorlog. Waarschijnlijk zo in de buurt van 1947... Helemaal precies weet ik het niet, maar toen is hij naar Amsterdam gekomen om zijn moeder te bezoeken. En ook om onze familie te bezoeken natuurlijk en mijn moeder. Maar uh, Johannes Ezers is ook uh, verschillende malen bij ons thuis op bezoek geweest en uitgebreid gesprek met hem gehad. Ja, de, de, de rol in de oorlog, wat zei hij daar zelf over? Ja, over de oorlog, daar, daar vond, dat vond hij natuurlijk wel een, een hele onaangename situatie uiteraard. Uh, om te beginnen is hij helemaal niet politiek geëngageerd en weet er erg weinig vanaf. Maar uh, niettemin, hij heeft dus in de oorlog wel problemen gehad. Omdat zij, uh, de, de nazi's, die wilden graag gebruik maken van zijn grote bekendheid en geliefdheid in Duitsland. En uh, hebben hem gevraagd om uh, met hen mee te gaan uh, om een bezoek te brengen in Dachau. En dat heeft hij afhankelijk geweigerd. En daarop hebben de nazi's gezegd... als je dat blijft weigeren... dan uh, zullen wij ervoor zorgen dat je op korte termijn... met je hele familie in dit kamp wordt gevangen gezet. Heeft u hem altijd daarin geloofd? Want hij had natuurlijk ook een belang om dat na de oorlog te zeggen. Nou... Hij uh, was bij ons heel erg ontspannen en, en zichzelf. En, en dat is hij eigenlijk altijd wel, hoor. Het is geen tacticus, het is geen politicus. En uh, hij kan eerder uh, domme dingen zeggen dan, dan dat hij uh, geraffineerd is. Ik, ik geloof hem volledig. Ik geloof dat dit de, de, de, de zuivere waarheid is. Ja, ik heb hem later op tv ja, ook nog wel eens... het is weleens. natuurlijk nooit, nooit, nooit te bewijzen, dat kon ik ook niet. Ik moest hem op zijn woord geloven, uiteraard... En, maar dat doe ik wel. Uh, gezien zijn karakter denk ik dat hij daar vo volledig uh, eerlijk in geweest is. Hij heeft later ook Hitler wel een aardige kerel, een aardige toch foute kerel genoemd. Dus het is niet iemand die een, een blad voor de mond nam. I niet iemand die uh, voorzichtig was ja, in zijn uitlatingen. <laughs> dat heeft hij niet zo lang geleden heeft hij dat gezegd. Toen was hij dus eigenlijk al een heel oud mannetje en, en niet meer goed wist hè, waar hij het over had. En dat moet je natuurlijk wel niet realiseren. Ja, dat, dat, dat realiseer ik me ook. Ja, heeft, hij dat... zich, heeft, hij zich, uh, heeft hij wel eens erover gesproken dat hij te lijden heeft gehad eronder? Vond hij het vervelend dat hij in Nederland altijd zo uh, met de nek werd aangekeken? Nee, daar weet ik niks van. Ik geloof ook niet dat hij daar uh, zo... Ja, hij heeft er natuurlijk wel wat van gemerkt. Maar aan de andere kant is hij toch ook wel op bepaalde punten heel duidelijk met open armen ontvangen. En uh, hij is dus ook bijvoorbeeld opgetreden in het theater in, in, uh, in Amersfoort. En dat is uh, niet zo verschrikkelijk lang geleden is dat geweest. Het is, is een beetje tweeslachtig. Eduard Adema, hartelijk dank. Graag gedaan. Johannes Heesers werd 108 jaar oud. Het was me bijna gelukt. Ik heb de supermarkt gemeten. Ik ben niet naar het café gegaan. Ik heb alleen maar getankt bij onbemande benzinestations. De radio zoveel mogelijk uitgehad. Ik dacht bijna een jaar door te komen zonder kerstplaten. Maar hier is Jan van Houten. Hij is muziekjournalist. Jan, wat heb je meegenomen? Nou, uh, geen Wham met Last Christmas. Ook geen uh, Band-Aid en ook geen Mariah Carey. Nou, dat lucht alvast op. Maar wel kerstplaten. Ja, uh, wel kerstplaten. En hele leuke kerstplaten. Uh, er uh, komen elke jaar weer een hele hoop uh, leuke nieuwe platen uit. Die uh, de tand destijds uh, zeker kunnen gaan doorstaan. Dus vanavond in het oog de wel leuke kerstplaten. Ja. Vertel, wat, wat heb je zo al gevonden? Waar nou, gaan het, we mee te, beginnen? te beginnen met het leukste nieuwe kerstplaat van, van, van dit jaar is van The Kick. Een Nederlandse bandje, allemaal jonge jongetjes. Jonge jongens uit, volgens mij, Rotterdam en Tilburg komen ze vandaan. Het heet A Christmas Song For You, ze hebben het zelf geschreven. Het is, het is een beetje een bandje dat zich op de Mercy Beat heeft gelegd. De, de vroege Beatles, de Kings, een beetje dat, dat stijltje. Een plaat die ook binnen anderhalve minuut, of binnen een minuut klaar, klaar is. Gewoon kerst zoals kerst uh, moet zijn. The kick. Christmas for you. A Christmas Song for You, The Kick. 2011, het jaar van de Arabische Lente. We gaan terugblikken met een aantal journalisten... die het hebben meegemaakt en verslagen. Sander van Oorn, oud-correspondent in Israël. Tegenwoordig Libanon. Nicole Lefever, oud-correspondent in Jordanië. En Jan Eikelboom van Nieuwsuur en schrijver van het boek... De Arabische Lente. We hebben jullie gevraagd om een uh, fragment uit te kiezen... waarop jullie zelf te horen zijn in, in volle actie... Of, of iets wat jullie hebben meegemaakt... Laten we beginnen met het fragment van, van Sander van Hoorn. Nog steeds komen er groepen aan. Jongeren, ouderen met Egyptische vlaggen. Al de hele tijd vliegt er een helikopter. Laag boven het plein, maar als u denkt dat was nog geen helikopter, dat klopt, dat zijn twee straaljagers die er nu net bij zijn gekomen, die dus heel laag boven de stad. Ja, Sander van Hoorn, waar was dit en wanneer was dit? Tagheerplein. dat was uh, januari, toen het allemaal nog heel erg onduidelijk was en uh, dan weer Mubarak iets deed, dan weer de uh, demonstranten iets deden en dit was zo'n volstrekt absurd moment in, in een hele lange race van die we wel vaker hadden en uh, we zaten in een uh, hotel aan het Targierplein. Toen nog uh, we, Nicole Leveve, ik en uh, de, onze ploeg. En um, ja, die dingen die kwamen opeens voorbij. En we, we, we stonden op ons balkon. We waren de verhalen aan het monteren die we die dag gemaakt hadden. En we stonden ons echt af, af te vragen. Wat, wat gaan ze doen? Gaan ze bommen neerleggen op het, uh, op het plein? Dat lijkt ons toch niet. Maar ze denken toch ook niet tegelijkertijd... dat die demonstranten hier van onder de indruk zijn... en dat ze denken, oh, 2 of nou, laten we dan maar naar huis gaan. Dus dat, dat spel, dat was toen in volle gang. En ja, toch ook het leger. Volgens mij hebben we het daar toen ook al wel over gehad. Wat, wat, wat, dat was een constante discussie van, wat doet dat leger eigenlijk? Ja, welke kant gaat het leger kiezen, was toen de grote vraag. Kiezen de kant van Mubarak of... Toch, ja. van, de, van de opstandelingen of misschien een eigen pad. Ja, en nou, niet om ons op de borst te kloppen, maar we, we hebben toen echt heel vaak tegen elkaar gezegd: van ja, uh, het, het leger is op de hand van het volk, zegt het volk. Dat kan leuk zo zijn, maar het leger heeft wel Mubarak uh, in het zadel geholpen. Dus dan denk je vooruit van: stel dat hij weg is en het leger nog niet, ja, dan verandert er nog niet zoveel. En helaas krijgen we daar uh, tot op de dag van vandaag gelijk in. Ja, het leek aanvankelijk een soort ja, vrolijke hippie-achtige bedoeling uh, op het tragierplein, maar hier werd het toch wel degelijk grimmig. Nee, het begon heel grimmig. Ik bedoel, Nicole, misschien moet jij dat vertellen, want jij was er die, die, die vrijdag bij. Uh, dat, ja, dat de, de eerste vrijdag. Ja, precies. Het begon uitermate grimmig. Het begon juist als, als protest van we zijn het zat. Ja, de, de eerste dag dat de demonstraties begonnen... toen geloofde eigenlijk niemand dat er veel mensen zouden komen. En toen waren het er zoveel. Uh, toen werd er meteen hard opgetreden. Wat was het en moment vrijdag... dat jij daar kwam? Ik kwam er de dag na de eerste protesten. Dus ik was er uh, de 26e. Ja. Januari. Januari. En uh, de dag erop, vrijdag is uh, nou ja, traditioneel de demonstratiedag. Toen gingen er echt miljoenen de straat op. En uh, toen was het echt een volledige veldslag. Ja, toen is het begonnen. Ja, toen ja. begon het. En uh, je zag gewoon mensen die voor de tanks gingen staan. Die uh, probeerden al biddend, hè, dat toen er oproep tot gebed was, de tanks en de waterkanonnen uh, tegen te houden. En je zag gewoon dat de angst gebroken was. En dat steeds meer mensen zich daarbij schaarden... omdat ze zich beschermd voelden door de getallen. Ja, en de economische situatie zo beroerd was... dat eigenlijk mensen uit verschillende groepen ja, de, de moed vonden... He, door, door de getallen beschermd, om de straat op te gaan. En dat, was, uh, ja, dat was echt heel indrukwekkend. En daarna, de, ja, daarna was het even, wat jij net ook zei... een soort van ja. uh, vrolijke, braderieachtige toestand op dat plein... waar mensen met kinderen ja. op hun arm en baby's... Maar dat he? sloeg dan na een dag ook weer ja, om. En dat, ja, dat was heel wisselend de hele ja. De tijd. Ja. ja, en dan uh, dat moment wat aanvankelijk toch niemand echt zag aankomen, denk ik... dat jij hebt uitgekozen is een fragment uit het journaal... waarin je een verslag doet van het aftreden van Mubarak... Ja, het is hier één groot volksfeest. Ik weet niet of je het op de achtergrond kan horen. Ja, er gaan absoluut. constant toeterende, ja, toeterende auto's voorbij. En uh, ja, Sleman, die was eigenlijk nog niet uitgesproken of er barstte een gejuich los. Mensen met vlaggen uit auto's op scooters. En uh, ja, ik hoorde wel dat in de buitenwijken is het een stuk rustiger... ...daar waar wellicht wat meer Mubarak-aanhangers uh, wonen... ...die bang zijn hoe het nu verder gaat met het land. Maar hier in het centrum... Nou, dit, was, dit, dit was het mooie moment, denk ik. Ja, nee, dat was schitterend om mee te maken. Als je daar een paar weken uh, rondloopt, we zijn een paar dagen weg geweest. Nou, twee, drie dagen en toen konden we eigenlijk meteen terug. En we waren op het goede moment, stonden we daar. En ja, dat was waanzinnig om mee te maken. En prachtig, de volgende dag, al die mensen op dat plein die daar bezig waren... de stoepen aan het schilderen ja. en schoonmaken met, met blik en veger en bezems. Gewoon om te laten zien van, nou maken we er een schoon land van. Maar eigenlijk, ja, het is net als... Ik zou bijna willen zeggen met een, een zwangerschap. Zo'n geboorte, dat lijkt een soort eindpunt, maar eigenlijk is het natuurlijk een begin. Ja, ja. En, en ja, dat, dat was een feestmoment. En de mensen die hadden het, het recht in eigen hand genomen en dachten nu hun toekomst te gaan bepalen. Maar eigenlijk was dat natuurlijk het startpunt van ja, een, een nieuwe samenleving. En met de val van een dictator ben je er natuurlijk absoluut niet, want nee. het hele land... dat maar er is een moment geweest dat, dat, ja. dat wij hier als nieuwsconsument... allemaal heel optimistisch waren. Ja. Uh, het, het was begonnen met Ben Ali, die wegging uit Tunesië. Toen, ja. toen Mubarak ineens dacht, van, nou, nu gaat het, uh, het vuurtje rond. En later sloeg het om en, en werd het toch allemaal een stuk grimmiger. Jan Eikelboom, ja. jouw fragment past daar misschien wel heel aardig bij... bij dat, <lacht> dat het toch allemaal ja, wat grimmiger en moeilijker bleef. Ja, nou, dat, dat, het, het, het fragment wat we gaan horen... wat ik denk dat jullie hebben uh, gaan laten horen, dat is in Tripoli. Dat was ja, dat uh, tijdens de val van Tripoli. Wij dachten eigenlijk daarheen te gaan om de, uh, het feest te, uh, te gaan registreren. Uh, Gaddafi was inmiddels, uh, of de, de rebellen waren inmiddels uh, Tripoli binnengetrokken... en het leek een kwestie van uren. Toen we daar een paar dagen later aankwamen, twee dagen ongeveer, toen bleek de strijd nog lang niet te zijn gestreden. Het was daar nog levensgevaarlijk. Er waren nog overal troepen van Gaddafi actief. werd uh, uh, geschoten door, door sluipschutters en uh, ja, beste journalisten zoals wij waren, waren doelwit. Ja, Laten we luisteren. Shall we go? Shall we go? we, shall we go? Yeah, we go. We'll run to the car. Yellow, on hem Yellow. En dat, la dat laatste, dat, dat, dat fluiten, daar vraag ik me nog steeds van af of dat nou het fluiten van een kogel was eigenlijk. Want wat je, wat je hoort is dat we beschoten worden door, uh, door sluipschutters. Uh, uh, wat je erbij zag in het beeld was dat wij daarvoor uh, weg, uh, wegrenden. We zaten voor scholen achter, uh, achter een muurtje. Uh, we, we waren eerder al beschoten, waren achter dat muurtje gaan zitten in de, in de dekking. Maar ja, daar kan je ook niet eindeloos blijven zitten. Dus we, we wilden terug naar het busje, dat stond een meter of dertig uh, bij ons vandaan. Dus toen hebben we een sprintje getrokken naar, uh, naar het busje. En op dat moment kwamen we weer onder, uh, onder vuur te liggen. Godzijdank zijn we, uh, zijn we daar ongeschonden vanaf uh, gekomen. Diezelfde avond, we sliepen in een schoolgebouw. Uh, in dat schoolgebouw, daar zaten ook rebellen... werd dat schoolgebouw weer aangevallen door troepen van Gaddafi. Er is toen een uur of drie, vier rondom dat gebouw uh, gevochten... en uh, dat zijn wel angstige momenten geweest. Ja, het fluiten van kogels. Ik zou gelukkig niet weten hoe dat klinkt, Sander van Hoorn. Enig idee hoe, hoe het fluiten van een kogel... Volgens klinkt. mij zit daar meer... Een, een. Het fluiten verandert. Het was meer een politiefluitje, maar dan zou ik het moeten terugluisteren. Ja, ja, ja zo'n zo plasticje van die rubber. Nou, was geen ja, ja, daar zo. was geen politie in de buurt en op straat. Hoor. Ja, maar ja, hebben jullie die die alle drie, drie dit jaar de kogels horen fluiten? Dit jaar niet, nee. nee. Ja, nou, ja, in Tunesië. Het uh, was een paar dagen, was het twee dagen na de val van Ben Ali... en toen zaten we in een wijk met een, uh, met een, uh, met een cameraman, Roel Rekko... En het waren bij een hele aardige familie. En op een gegeven moment waren er leden van de revolutionaire garde... die die wijk inreden. En toen werd er wel mm -hmm. veel geschoten. Ja. Nou, een Dat raar jaar. Als we, laten, we, laten we eens terugkijken. De, het begint met een fruitkar in Tunesië. De onvrede die, die, die barst los en dan slaat het over naar die andere landen. Wanneer hadden jullie zelf door... Hier gebeurt iets heel bijzonders. Dit is, dit is niet een standaard nieuwsgebeurtenis. Ja, ik had het eigenlijk pas in Egypte door, gek genoeg. Ik ben in Tunesië geweest. Ik, heb daar, uh, ik was twee dagen na... De val van Ben Ali. Ik denk dat Nicole er nog... Dus jij zat er vlak voor, hè, volgens mij. Ja, ik was er toen niet veel. Uh, jij was er toen niet veel. Ik ben toen ja. twee dagen later gekomen. En, op, en zelfs toen dacht ik nog van het is eigenlijk gewoon een nieuwsverhaal. Dit staat op zichzelf. Dit ja. gaat niet echt overslaan. En als het dan overslaat dan misschien naar Algerije... waar op dat moment werd, uh, werd gedemonstreerd. Maar Egypte, dat leek echt een onneembare. Hobbel, dat, dat regime, dat leek zo stevig in het zadel te zitten. Ik weet, ik weet niet hoe jullie dat toen hebben ervaren. Nou, in Egypte, wat je wel de, in, in de loop der jaren zag veranderen, is dat mensen meer durfden zeggen. En uh, misschien ook door de komst van de satellietzenders, dus al Arabiya en Al Jazeera. Dat daarvoor ging kritiek op het regime een beetje via de tamtam, -tam, de geruchtenmachine. En je wist het nooit zeker. En toen kwam, kwamen die satellietzenders en men kon het allemaal ja. zien. En daardoor werden daar hardop grappen over gemaakt. Dus je zag wel iets van de angst wijken. Uh, maar heel veel Egyptenaren, toen Tunesië, toen Ben Ali viel... zeiden veel Egyptenaren, ja, maar dat gaan wij niet doen, want wij zijn lafhard. Ja. Dat is heel maf. Terwijl toch tegelijkertijd die, ook ja. in Egypte wel... Uh, die protestbeweging was eigenlijk al ouder. Dat is niet in januari toen begonnen. Die organisatie, dat is een demonstratiebeweging. Ja. Uh, Vooral de jongeren. Precies, van veel ja. eerder. Dus ja, het, het zat er inderdaad al wel in, maar ja... Ook nu is voorspellen nog volstrekt onmogelijk. En elke dictator is weer anders. En Mubarak was een heel geduchte. Wat mij. is het omslagpunt geweest? Ja. Wat, wat heeft uiteindelijk uh, die vonk dit moment uh, kunnen laten slagen? Waren dat de sociale media? Was dat het geval? Ja, ik denk, ik voor, denk voor een deel, Ja, ik denk voor een, ik, voor een, deel, voor een deel wel. Deel... Ook dat, dat je mensen zich beschermd voelen uh, uh, door de massa. En dat als er één overwinning, dat het gewoon te ver gaat. Ja. De werkeloosheid, ja. de uitzichtloosheid en de. Ja, de, de, ik denk dat het gebrek aan waardigheid. Maar en waarom respect. het echt echt is echt is doorgebroken is, denk ik wat jij net zegt... Uh, met name de satellietzenders, El Jazeera. Ja. Hey, die, die eerste aanleg... iedereen heeft het over de Facebook-revolutie... en de jongeren die aan het twitteren waren. Dus dat dat is dat is voor in, in, in, in, in vermogen Tunesië, ja, Maar in Tunesië... Uh, was dat het geval, maar in Egypte herinner ik me... was al op dag twee het internet eruit gehaald... en het ja. mobiele telefoonverkeer. Dus daar kon helemaal niet meer getwitterd of gefacebookd uh, worden. En, uh, maar mensen keken nog wel televisie. En Al Jazeera, die zond dat allemaal uit. En niet alleen tot in de, Egypte zagen uit, ze uit dat... De, tot, de, tot, dus nee, ging, uiteindelijk. En, en toen ja. moest iedereen naar nieuws kijken. Maar nou ja, en, van, ja, van, van en dan nou, ook, ja. Bedoel, Jij beschrijft het uh, in, in Libië, maar ook in Egypte waren journalisten. misschien om die reden natuurlijk op een gegeven moment ook een doelwit. Ja. En je ziet ook tot op de dag van vandaag, want in Egypte verandert niet zoveel. dat de media een heel belangrijk wapen zijn. De staatstelevisie in het geval van Egypte. Maar nog altijd word je daar niet altijd even feestelijk behandeld. Omdat men nee, beseft ja, welke rol ja. je speelt. Maar hoe is, hoe is dat als journalist? Want, want ik kan me voorstellen dat dit in je carrière een van de momenten is. Dat je denkt, nou dit gebeurt ja. me geen tweede keer. Dit is misschien wel het belangrijkste moment van mijn loopbaan. Hmm. De hele wereld kijkt en, en wil informatie. Maar jij zit in een chaos. Het, het lijkt me moeilijk om daarmee om te gaan. Hebben jullie dat als, als druk ervaren? Hoe zijn jullie daarmee omgegaan? Het, nou ja, het is, wel, het is wel moeilijk, maar ik geloof niet dat, het, dat je nou denkt van... oh, wat een druk, wat verschrikkelijk, wat lastig. Maar Sander, had jij het idee noemen? van dit, dit, dit, moet, dit moet eigenlijk mijn finest ouder worden als, als journalist? <laughs> nee, ja, dat klinkt heel blazijn. Nee, maar je doet toch gewoon je werk. Ja. En dat doe je, dat doe je ook op het moment dat je hier uh, de, de, de einduitslag van Serious Request uh, verslaat met 8,6 je, je doet gewoon je werk en elk nieuwsmoment is even belangrijk... En nou, daar ben ik het niet een beetje eens ja, hoor. moet je nee. weet toch ik op dat moment... Dit, ik vond dit echt een hele, heel bijzonder jaar. Tuurlijk, en, en, en, maar achteraf. En, en, nee, maar nee, nee, op de op vraag het, is of je dat op dat op moment, moment beseft... Op dat je... het moment zelf ook. Dat, dat we van revolutie naar revolutie zijn getrokken... van Tunesië naar Egypte, van Egypte is, naar Libië. Achteraf. Nee, op dat moment zelf. Ik heb het als buitengewoon enerverend uh, nee, uh, ervaren. Absoluut, en, en, en tuurlijk. heel erg mezelf ook uh, heel erg beseft, dat ik, uh, en, en me ook bevoorrecht gevoeld, dat ik uh, ooggetuig ben geweest van wereldgeschiedenis. Want dat was ja. natuurlijk op het moment zelf volstrekt duidelijk. En dat je de eerste bent die dat verhaal mag vertellen, uh, die dat aan de wereld kan brengen, dat vond ik echt fascinerend. En het ja. is uh, aan de ene kant ingewikkeld, want je zit inderdaad in een chaos... maar tegelijkertijd is het ook weer heel erg makkelijk... want je gaat de straat op ja. en het nieuws speelt zich af op straat. Je hoeft geen dag na te denken van wat zullen we vandaag eens gaan doen. Je gaat gewoon kijken en er gebeurt altijd wat. Nee, zijn je, ik ben, er ben helemaal van. met je eens dat... Je dat. moet ook eerlijk zeggen dat je... Uh, als, het, als het een chaotische situatie is, een overgang, dan is het... Chaotisch. En dat moet je gewoon eerlijk zeggen. Precies dat je dus precies ja. weet hoe het. En je maakt ook fouten. Ja. Je maakt ook fouten. En je zegt, dat moet je er ook eerlijk bij vertellen. Ja. Maar in, in je zekere zin was, was Tunesië en Egypte nog relatief eenvoudig. Hm. Het, moeilijke, ja. Ja, het moeilijke kwam nog: Jemen, Syrië, landen waar we eigenlijk heel weinig over te weten komen. Libië, waar, waar de chaos nog veel groter was. Ja, de, die, ja die, nee, ook, nee, is het is nog niet klaar. Ja, Libië was een ingewikkeld verhaal. Ook omdat je... Uh, al snel merkte dat de opstandelingen ook precies wisten hoe ze de media moesten gebruiken en voor hun karretje moesten spannen. Dus we werden ook, moesten ook ontzettend goed opletten dat we het ook door die partij toch een beetje in het westen gezien als de good guys ja. dat we daardoor niet belazerd werden. En we, daar werden we ook af en toe door, door belazerd. Maar goed, Libië, daar konden we nog rond, uh, rond reizen, al was dat soms uh, logistiek ingewikkeld maar daar werd dan bijvoorbeeld door de rebellen voor onderdak gezorgd. Op plaatsen waar geen hotels uh, waren, er werd voor vervoer gezorgd. Er was over het algemeen wel iets van eten en drinken. Maar Syrië is natuurlijk een, een veel groter probleem. Daar komen we gewoon niet in. Ja, ja, jij bent en, als enige in, in Syrië geweest van, van de mensen hier aan tafel. Hoe ver uh, ben je gekomen? Nou, tot, <laughs> uh, tot, tot het arrestantenhokje op het uh, vliegveld van, uh, van Damascus. Ja, Hoe lang heb je niet, daar gezeten? Uh, daar hebben we een paar uur uh, gezeten. Godzijdank. We waren natuurlijk liever doorgegaan. We zijn er naartoe gegaan uh, samen met mijn uh, tolk en producer Esmeralda van Boon uh, op een toeristenvisum. Uh, dat visum dat kregen we gek genoeg in ons paspoort uh, gestempeld uh, toen we daar aankwamen. Maar toen moesten we nog door de douane en die tikte mijn naam in in de computer en die zei, ja, u bent van een Nederlandse televisie. Ik stond daar blijkbaar geregistreerd. Toen zijn we. Uh, Misschien Google dat uh, gewoon. Zou dat niet kunnen? Nee. nee, nee. Ja, dat zou kunnen. Maar hij had een hele oude computer. Uh, hm. ik het ben, ook nog steeds wel. Ja. Ik ben er een aantal jaren geleden eens een keer geweest uh, op doorreis naar de oorlog in, uh, in Libanon als journalist. En waarschijnlijk stond ik daarom nog in het systeem. Ja. In elk geval, uh, toen zijn we een aantal uren vastgehouden, gehouden, verhoord en teruggezet op het vliegtuig naar, uh, naar Nederland via Istanbul. Een paar uur later is op datzelfde vliegveld een uh, verslaggever van El Jazeera, Dorothy ja, Parvassa, Iraans, uh, Iraans, ja. uh, Iraans uh, een Iraans-Amerikaanse journalist, die is twaalf ja. dagen lang uh, zoek ja. geweest. Die is opgepakt en is in zijn cel gegooid. Ja. Dus, wat, Daarom zeg ik, van go godzijdank zijn we... Hebben, ja, maar gezien. Ja. Daar was misschien het, het omslagpunt. Uh, Libië is uiteindelijk met hulp van de NAVO, uh, is, is uh, Gaddafi weggegaan. Maar Jemen, uh, uh, Syrië, heel veel andere en landen daar heeft, heeft Amerika werd. toch ook denk ik op het leger een, uh, toch wel een, een rol gespeeld ook hoor. Dus, maar, dus kennelijk, kennelijk is, is die. Die, die brede volksbeweging, ja, tuurlijk, en dat, dat heeft elkaar aangestoken. Maar uiteindelijk is er iets van buiten nodig, denk ik. Tunesië kan ik wat lastig beoordelen of dat daar ook zo geweest is. Maar, ik bedoel, een no-fly-zone of, of uh, druk maar op het een, Egyptisch een jongeren Maar jongeren met een gewend geweertje... Geweest die, die nee, maar daarom, daarom zie je dus ook dat dat in Syrië zo'n probleem is. Daarom zie je dus ook dat al die uh, mensen nu zo hard aan het roepen zijn... om een soort veilige zone à la Benghazi, oh. denk ik dan maar... Van waaruit ze uh, kunnen opereren en kunnen organiseren. En daar zie je dus ook dat de internationale gemeenschap het nul op uh, het rekest geeft op ze dit moment. Ze durven het niet te aan in Syrië. Maar zou je kunnen zeggen dat, dat het optimisme, wat, wat in de lente uh, door iedereen hier zo gevoeld werd, uiteindelijk is ingehaald door de werkelijkheid? En ja, maar je ja, optimisme het ook heel in Nederland. En u... Uh, uh, worden ze net zoals wij? Zij willen democratie. En ja, het moment dat de dictator is, uh, is verdwenen, gebeurt dat ook. En dat is natuurlijk onmogelijk. En als je gaat kijken in landen als Syrië en Jemen. Uh, er zijn zoveel verschillende groepen, zoveel verdeeldheid binnen de oppositie. Dat is gewoon heel lastig om een vuist te maken. Ja, maar ik vind ook weer niet dat, dat we. Het wordt geschermd met uh, de kans op chaos. waar elke dictator mee schermt en het Westen altijd in geloofde. Maar in Syrië, kijk, geen dictator. Kan eeuwig blijven zitten als het volk ja. hem niet meer wil. Dus ook in Syrië zal er wat veranderen. Maar en ook in Jemen uh, zal er wat veranderen. 2011, vind... 2011 was het jaar van, van de onvrede, zegt nu uh, iedereen. 2012, ja, het einde van de wereld natuurlijk. Maar, hm. maar los daarvan, wat wordt 2012? Dat verschilt per land. Ten eerste, het is heel moeilijk om te zeggen, maar dat snap per, ik. per land heb je een ander scenario. Ik bedoel, over Tunesië, ik denk dat we daar met z'n drie het meest uh, optimistisch over zijn. Ja en uh, over Syrië op dit moment het meest pessimistisch... en de vraag is of dat in 2012 wel eens opgelost. Ja, teg tegelijkertijd vind ik niet dat we te pessimistisch moeten nee. zijn. Als je, als je even een jaar teruggaat in de tijd... Ja. had niemand verwacht wat er nu allemaal was gebeurd... en dat die hele golf toch op gang is gekomen. Ik besefte met, dat laatst toen ik in Egypte natuurlijk... was... Dat, ja. dat er gepraat werd over coalities na de verkiezingsuitslag. Wie had dat een jaar geleden gedacht? En er is iets veranderd in de hoofden van de mensen. Ja. Uh, ja. Mensen durven nu en die hebben hun waardigheid en over die, terug. Over die mensen. En dat is heel belangrijk. Wie, wie zou je nu nog eens willen spreken die in het afgelopen jaar... want je hebt natuurlijk ontzettend veel gewone mensen gesproken... op, op pleinen, uh, andere gelegenheden. Wie zou je nu nog wel eens van willen weten hoe het hem vergaan is? Of haar? Ik ben een paar uh, uh, mensen uit Syrië tegengekomen... die zaten uh, net over de grens met Jordanië. Ja. En die smokkelden daar uh, medicijnen, bloedzakjes... Uh, uh, over de grens naar Syrië. En die zaten daar met z'n allen in dat huis. En die hadden al vrij veel familieleden verloren. En ik zou zo graag willen weten hoe het met hen gaat. Of ze nog leven. Of ze daar nog steeds zitten. En uh, ja, dat zou ik wel willen weten. Sander van Hoorn, Nicole de Vever en Jan Eikelboom. Hartelijk dank, alle drie. We gaan verder met de niet suffe kerstplaten. Ik ben benieuwd, Jan, wat je nu, waar je nu mee komt. Nou, we hadden net een uh, nummer dat uh, nieuw geschreven was. Ik wilde nu terugvallen op uh, een van de oude standards. Want Elk zichzelf respecterende muzikant, zeker Amerikaanse, die maakt een uh, kerstplaat met uh, Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow, Winter Wonderland, Rudolf the Red-Nosed Reindeer. En uh, Santa Claus is Coming to Town, uh, de meeste daarvan zijn niet om aan te horen... maar soms zit er eentje tussen die echt heel erg leuk is. Uh, bijvoorbeeld uh, Santa Claus is Coming to Town in de uitvoering van uh, Tim Ackerman, Dat is een uh, muzikant die, uh, die, die in direct, uh, direct zat en die een paar jaar geleden solo is gegaan. Vorige maand zat hij hier nog in de, in de Studio van het Oog uh, uh, uh, te spelen... Echt een hele mooie uitvoering van Santa Claus is Coming to Town. Je moet van goede huizen komen om van zo'n oud belegen nummer... geschreven in 1934, uitgevoerd door Bing Crosby, Elvis Gerald, Jackson the Five... en dit jaar zelfs ook nog door Michael Bebley en Justin Bieber. En dan nu dus door uh, Tim Wackermann. Hij doet het beter. You better watch out you better not cry you better not pout i am telling you why santa claus is coming to town santa claus is coming to town santa claus is coming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 He knows if you're awake He knows if you've been bad or good Better be good for goodness sake You better watch out You better not cry You better not bow I am telling you why Santa Claus is coming to town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 Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming, he's coming. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Tim Ackerman, nou valt alleszins mee. Geen uh, klokkenspel, geen belletjes, geen arreslee. We gaan het over... Uh, echte muziek hebben. Als je als componist de noten op een rij hebt, dan begint het werk pas echt. Want welk instrument gaat welke noot spelen? Dat is de kunst van het orchestreren. En een meester in het orchestreren is Richard Strauss. Morgen is zijn stuk Eine Alpen Symphonie te zien en te horen in het Concertgebouw en op televisie. Jurjen Hempel is dirigent. Goedenavond. Goedenavond. Wat is dat voor stuk Eine Alpen Symphonie? Nou, het is eigenlijk een hele levendige beschrijving van een, een, een, een tocht naar de naar de top van een alp, zoals Richard Strauss die als jongeling meemaakte... dat hij verdwaalde en in een onweer terechtkwam. En we beginnen in de nacht. Je staat in de, in de bergen vroeg op om de top te bestijgen. Midden in de nacht, hè, twee uur, half drie, ga je beginnen met wandelen... en dan door het bos heen en dan de berg op. En dan langzamerhand de, de top en de, de wolken drijven uiteen... en je geniet van dat waanzinnige uitzicht. En dan op het terug worden worden ze ook in dit stuk overvallen door een verschrikkelijk onweer. En dan uiteindelijk komen ze weer beneden aan. Ik heb wel eens het verhaal gehoord dat hij het, dat hij het schreef... dat hij de inspiratie putte uit zijn eigen achtertuin. Ja, want hij woonde natuurlijk... Uh, hij hield erg van de natuur en de, en de inspiratie die dat opleverde. En heeft toen, hij had een hele een beroemde opera geschreven die veel succes had, Salome. En van de opbrengsten daarvan heeft hij toen in het, ten zuiden van München... Tegen het zoekspitsen aan heeft hij in Garmisch Pad in Kijsien, waar we elk jaar natuurlijk het skis springen vandaan krijgen... heeft hij een prachtige villa laten neerzetten met schitterend uitzicht. Ik ben daar een keer geweest en dan is het aangenaam toeven. We gaan luisteren naar een uh, fragment. Het begin waarin uh, de nacht dus overgaat in de eerste zonnestralen. Hier heb Dat is het licht. Dat, dat is de zon die dan recht in je gezicht schijnt. En zo, zo klinkt het ook. Dit is, ik bedoel, dit is een film waar geen beeld bij nodig is. Het is ontzettend plastisch bedacht. Nou, is Strauss de koning van het orchestreren? Waarom ja. hij en, en wat is precies de kunst van het orchestreren? Nou, je moet je voorstellen dat een, een akkoord bestaat uit drie, drie tonen. En stel dat je nou, in dit geval heb je dus 120 man op het podium zitten. Ja, wie gaat dan nou welk akkoord spelen? Wil, wie van. Van al die instrumenten gaat de grondtoon spelen. Wie gaat de, de melodietoon spelen? Daar, daar moet je keuzes voor maken. Je kan ze niet allemaal één kant op sturen, want dan wordt het akkoord zwaar of het klinkt in onbalans. En dat is een bepaald soort talent wat mensen hebben. Het gevoel van wat kan een, waar, waar is een instrument op zijn sterkst? Of waar is hij juist interessant? Hè? Bijvoorbeeld, Stravinsky heeft ooit een ballet geschreven. waarin een dansende beer voorkomt. Nou, hoe, hoe een dansende beer had hij bedacht, het wordt een hele hoge angstaanjagend, geknepen tuba. Nou, dat is een van die unieke klankvoorstelling. En dat moet je als componist hebben. Zijn er componisten die wel heel goed kunnen componeren... maar niet zo goed orchestreren, of andersom? Ja, zeker. Maar die gaan we nu niet noemen natuurlijk. Nee? Dat, nee, want dat is niet leuk. Sommige okay, zijn er natuurlijk nou ja. heel handig in. Maar wie, nou ja, laten we het positief houden dan. Ja, dus zeker. trouwens is ontzettend goed in dat orchestreren. Ja. Waar merk je dat aan als je naar het stuk luistert? Oeh, dat is een mooie vraag. Mooie vraag om ja. over na te denken tijdens het tweede stuk. Oh, goed zo. En dat tweede stuk dat is, dat is ruwer en verontrustender. Want, oh. want hij komt bij de, de top van de berg. Ja. Waaraan kan je nou merken dat dit zo mooi georchestreerd is? Het is in ieder geval al duidelijk dat de componist aan ons als publiek duidelijk maakt... wat de voorgrond is van het schilderij en wat de achtergrond is. Wat, wat staat voorop voor hem? In dit geval die enorme melodie met die horns die daar uit volle kracht over het orkest heen joelen. En dan nemen die violen dat over. En als publiek word je dan gewoon meegezogen. Hij maakt het dus eenduidig wat hij, wat hij wil laten horen. Het lijkt me niet... ook heel knap als het gaat over zo'n grote bezetting... Dus, dus meer dan 100 muzikanten op het podium... om dan helemaal in je hoofd te hebben... welke uh, partij door wie gespeeld moet worden. Ja, dus je moet die instrumenten van, van binnen en van buiten kennen. Je moet precies weten wat zijn de zwakke kanten, wat zijn de sterke kanten. En dat moet je dan ja, dat toepassen. En dat is een, een talent wat sommige componisten gegeven is. Gustav Mahler is bijvoorbeeld een, een sterk voorbeeld daarin... Een, een broek broeknet weer heel anders. Maar, maar meestal dat... gaat het echt over het, het, het componeren. Gewoon de melodieën, de akkoorden. Dat, ja, dat, dat is waar het, je meestal over hoort. Dat is het hoort. allerbelangrijkste. Laten we wel zijn. Dus orkestratie is gewoon iemand die gewoon heel goed kan behangen... bij wijze van spreken. En dat alles keurig recht zit. Dat is ook een talent, neem ik aan. En orkesteren is een, een toegevoegd talent bij het componeren. Het componeren is nou, misschien wel 90% van het werk. En het orchestreren dat maakt het af. We geven het gesprek een totaal onverwachte wending. En we gaan het dus hebben over Ravel. Iets heel anders. Met, met alleen een piano. En nu krijg je hetzelfde te horen dan... dan straks met ja, zoals ja. hij het zelf georkestreerd heeft. Wat het Nou, een Dit is dus voor het beeld. Dit is gewoon het stuk. Maar dan uh, op de piano. En nu... Heeft hij het zelf dus georchestreerd? Gaan we kijken hoe dat klinkt? Zou je eigenlijk ieder klassiek stuk totaal anders kunnen orchestreren en dan ook een heel ander stuk ervan maken? Nou, want je zou bijvoorbeeld aan iemand die veel affiniteit heeft met orkestreren... zou je die pianopartij kunnen geven en zeggen... oh, doe dit eens dus even voor drie accordeons, twee contrabassen en een piano. Nou, dan maakt hij dan wat van... Want het zijn natuurlijk van dit pianomateriaal zijn er meerdere versies van. Zijn er ook componisten die niet zelf orkestreren? Die gewoon de melodie schrijven zoek het maar uit? Ja, dat gebeurt heel soms. John Williams, bekend voorbeeld daarvan, natuurlijk de filmcomponist. Die vaak weinig tijd heeft om dat handwerk, want het kost natuurlijk maanden. Die, heeft dus, die componeert de muziek als een pianopartij op een, op een paar balkjes. En dat wordt dan doorgegeven naar zijn assistenten... die twee verdiepingen lager in het gebouw zitten. En die maken er een orkestpartituur van. Het is nu wat makkelijker met een computer tegenwoordig. Worden, nee, want je moet nog steeds al die noten bedenken. Wat gaat de eerste trompet spelen? Wat gaat de tweede trompet spelen? En die nootjes moeten stuk voor stuk erin ingevoerd worden. Het enige wat makkelijker is met de computer... is natuurlijk het uitprinten van de partijen. Goed, Eine alpen symfonie dus morgen in het Concertgebouw en de dagen daarop. En op televisie om, om drie uur gaat u zelf er naartoe? Ik ga er niet naartoe, maar ik ga zeker kijken. Zeker kijken. Nou, en dan gaan we van, van de verheven muziek van, van Strauss en Ravel... natuurlijk weer door naar de niet suffe kerstplaten... Duivelse muziek. Nou, nou dat, dat hoeft dat ook maar niet, toch? In ieder geval muziek die binnen, binnen uh, drie minuten uh, een, een punt heeft gemaakt. Uh, uh, muziek uit de begin jaren zestig, uh, neem ik je mee terug, uh, waar uh, kerstplaten uh, werden gemaakt uh, die heel erg leuk waren. Onder meer van Johnny Preston. Niemand heeft verder ooit van die man gehoord. Ik weet niet of jij hem kent. Johnny Press, nou ja, van naam, iets, iets met, met gitaar. Toch? Ja, ja, rockability tijd. Uh, hij was een, een, een, een, een protégé van uh, The Big Bopper, uh, de man die uh, tijdens het vliegtuigongeluk overle overleed, uh, waar ook uh, Buddy Holly en Richie Vellens uh, uh, bij omkwamen. Uh, een paar kleine hitjes in Amerika gehad, maar ook een kerstplaat gemaakt, geschreven door diezelfde Big Bopper. Hij won een rock and roll gitaar, uh, het speelt zich op, op, uh, op The Night Before Christmas. Dus... Vanavond Over een jongetje dat met zijn neus tegen de etalage van de muziekwinkel staat. Dus in de reeks uh, niet zoveel kerstplaten op gezag van Jan van Houten. Johnny Preston, I want a rock'n'roll guitar. Het oh, oh, oh. was the night before Christmas and everything was real quiet. So I thought I'd take myself a little walk at Christmas Eve night. I was making it on down the street when, to my surprise, I saw this little bitty cat with big old tears in his eyes. Now, I could see he was standing in front of this music store and looked real brought down. I could hear what he was saying. He didn't know I was around. He say, I want a rock and roll guitar with a big bass string. I want a rock and roll guitar. So I can play the thing I wanna be on TV Like a rock and roll star I want Santa Claus to bring me A rock and roll guitar <laughs> So uh, I walks over to him, uh, cause I understand I thought I'd cheer him up, so I say Looky here, little man, uh, you don't want no rock and roll guitar You want a six-gun like the Lone Ranger has, so you can run around saying, uh, Hi-ho, Silver, Kimo Savi, and all that cowboy jazz. Or how would you like old Santa to bring you a little dump truck, so you could go around uh, dumping things? And he said, Man, I don't want no dump truck. I want something that swings. He said, I want a rock and roll guitar with a big bass string. I want a rock and roll guitar so i can play that thing i wanna be on tv like a rock and roll star i want santa claus to bring me a rock and roll guitar <laughs> wait a minute there wait a minute hold on hold on i say i say hold on there little fellow uh, why don't you uh, be like the rest of the little chicks and cats And wish for a space helmet or a rocket ship or something wild like that. And you know what he say? He say, Look here, Dad, I don't want no train or no plane, nothing square like that. That ain't the lick for me. When I wake, this whole place is gonna shake. Cause you know what I want under my Christmas tree. He say, I want a rock and roll guitar with a big bass string.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 Johnny Preston, I want a rock'n'roll guitar. En het was uitgekozen door onze muzieksamensteller... voor vanavond Jan van Houten. Het is vijf voor twaalf. Hoe leidt dit kinderke hier in de kou? Ziet eens hoe alle zijn kunnen beven... Ziet eens hoe dat het weent en krijgt van rouw. Na, na, na, na, na, na, kinneke. Ja, Kinneke, en kou kerstnacht, de heilige nacht voor kerst. Gerard Roojakkers, cultuurhistoricus, goedenavond. Goedenavond. Ja, het draait dus deze nacht allemaal om dat Kinneke. Ja. Wat, wat is het eigenlijk precies voor avond, die kerstavond? Ja, de kerstavond wordt de geboorte van Jezus uh, herdacht, gevierd. De verjaardag van Jezus eigenlijk. Hè. En daar hoort dus uh, muziek bij, zoals dit uh, oude lied, uh, middeleeuwse liederen. Uh, sommigen zullen misschien denken een suf -kerstlied, maar heel oud. En daar hoorde dan ook een ritueel bij, uh, zeker in de kloosters, het zogenaamde kinderke wiegen. En uh, dan zitten we dus in de wereld van de begeinhoven en de middeleeuwse vrouwenkloosters, waarbij eigenlijk curieus genoeg de bruiden van Christus, de nonnen, hun uh, moederschapsgevoelens, een religieuze zin cultiveerden door het kindje te wiegen wat in een klein miniatuurkripje was gelegd een popje van hout of soms van pijpaarden en daar werd dan over gecontempleerd en tegenwoordig gebeurt het hier en daar in parochies trouwens ook nog wel maar dan voor peuters en kleuters die niet uh, oud genoeg zijn om de kerstviering mee te maken. Dus er zitten ineens allemaal nonnen wat een gek gezicht is met, met kinderen op schoot? Uh, ja nou ja die zitten dan bij dat kripje en dat kripje wordt geschommeld wordt gewiegd en dat heet het kindje wiegen. Ja, ja. Is, het, is het nog steeds een heel belangrijk feest, die, die kerstnacht? Ja, die kerstnacht is natuurlijk een heel belangrijk uh, feest. En, uh, de, de kerk voor zo, heel veel mensen, uh, tuurlijk, de kerststal... Eigenlijk alle katholieke kerken zitten nu vol en ook heel veel protestantse kerken. En voor mensen die de komende dagen op stap willen, er kunnen allerlei kerstallen bezocht worden. Zeker ook openlucht Dat is een nieuw verschijnsel op marktpleinen in dorpen en steden verschijnen. Op ware grote, wat ik maar noem, spektakelstallen. Ik ken zelfs een kerststal met een dames- en een herentoilet. Eh, kortom, daar zien we levende dieren met een hoog aaibaarheidsgehalte en halve streekmusea zijn daar leeggehaald om een oud schuurtje wat overal gesloopt is weer tijdelijk te doen herleven, eh, waarbij eh, je vreemd genoeg nooit een kerststal ziet met een hedendaags Ikea-interieur, maar altijd met verwijzingen naar het verleden. En dat is dan niet naar dat bijbelse verleden waar het verhaal over gaat natuurlijk in het jaar nul, maar dat is altijd gesitueerd in een nostalgische sfeer zo rond 1900. Ja, maar weten wij dat eigenlijk wel wanneer Jezus werkelijk geboren was of is het gewoon maar een datum die geprikt is? Ja, dat is een datum die op een gegeven moment is, is, is vastgesteld. Waarschijnlijk uh, is dat niet in het jaar nul van onze jaartelling, maar uh, iets eerder geweest. Uh, in ieder geval... Uh, maar is waarschijnlijk dat ook... ook ergens in maart, want er stonden lammetjes in de wei. <laughs> ja, nou ja. Dat is niet alleen in het voorjaar, dat schapen lammeren trouwens. Maar inderdaad, dat is op een gegeven moment in de liturgische kalender op een datum vastgeprikt. En dat is natuurlijk gesitueerd rondom de periode van de lichtfeesten. Want en het Christen, wordt gezien als het licht ter wereld. Vandaar ook die boom. Gerard Roojakkers, cultuurhistoricus. En morgen horen we u over de heilige Stefanus. Hartelijk dank. Graag gedaan. En dit was ook het Oog op Morgen. Morgenavond zijn we er weer en dan zit hier John Jansen van Galen. Nog een goede nacht. Wat ik nog zou zeggen had, dauert een sigaretten... en een laatste glas in het steen.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 Laat me niet alleen. Jeroen Willems in het Marathon-interview. Laat me niet alleen. Morgenavond om 8 uur. Radio 1, het nieuws van alle kanten.